...van 5 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, vrijdagavond live. En ja, dames en heren, en fijn dat u nog steeds luistert naar vrijdagavond live... ...samen met Roy en Florian Moelé. Wat gezellig hier. En uh, jij ja, had nog wel een vraag aan mij? Uh, ja... Uh, heel, heel heel, veel mensen, heel, heel veel mensen hebben een hekel aan de tandarts. Ja. Ik, vind, ik heb op zich geen hekel aan de tandarts. hartstikke aardige tandarts. Ik heb alleen een, een, spuug, een spuughekel aan die instrumenten. En ze zijn koud, ze glimmen. En helemaal in je mond. Zo'n spuugzuigertje, maar in ieder geval dat doet er nu niet toe. Wat zijn jouw ervaringen met de tandarts? Roy? Nou, ik was gisteren heel toevallig naar de tandarts. En ja, wat uh, gebeurde er dus... Hij zei tegen mij dat ik de mooiste tanden van heel Haarlem heb, want ik woon natuurlijk in Haarlem. Hij zei dat ik de mooiste tanden had van Haarlem. En ja, de assistenten vonden het ook. En ja, daar hebben we toevallig een nummer van. En dat heet, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Dus hier is hij, Peter de Koning, met de tandartsassistenten.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 Is altijd lente in de ogen van de talbaksassistenten. Is altijd lente in Ja mensen, u hoorde het goed, dat was Peter de Koning met Altijd Lente en we hebben nog steeds de vraag van uh, hoe, waardoor kunnen mensen zo goed beatboxen? Dus weet jij het antwoord? Bel naar 06 28 5203 Voor de mensen die het nog niet goed hebben gehoord, herhaal ik het nog even 06 en kijk, ik heb hier nog een mooi stukje beatbox. Doe dit maar eens na. De gitaar die je hoort, dat is geen gitaar, dat is gewoon een meneer die aan de beatbox is. Ik zou zeggen, luister goed. Als we het net al zeiden. Wat is er nou zo leuk aan Beatbox? Dus uh, vertel het ons en bel 06 5203 Ik zeg uh, nog eventjes. Nee, sorry. Herhaling. 06 5203 En voor de mensen die het nog niet hebben gehoord. Pak even snel uw pen en papier. Dus dan zeg ik weer. Herhaling. 063128 ...5203. Het leek net op het station overstonden, stonden, maar ja, op het station... ...dan hoor je altijd ook die herhaling, maar dat klinkt het eerst altijd nog zo. Maar ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Dit was een belangrijke oproep voor de luisteraars om dus te bellen naar 0631285203. Je mag ook gewoon bellen als je niks zinnigs te melden hebt, maar toch te melden wil hebben. Dus heb je niks zinnigs en wil je toch wat zeggen over de radio, zeg ik bel... Herhaling 0631285203 en nou gaan we het hebben over judo hier bij ZFM hier bij Hotel Hoogland vertel Florian wat heb jij met judo? Ik uh, doe naast het klimmen zelf ook uh, judo. Ik beoefen uh, dat bij Kennemus uh, Antwoord gewoon natuurlijk. Um, ja judo is een uh, ja zoals veel mensen weten een uh, zelfverdedigingssport. Um, het komt oorspronkelijk uit Japan en komt voort uit jujitsu, jitsu de oudere zelfverdedigingssport van de Samurai. Um, deze sport uh, ja, werd door verschillende beoefenaars van jujitsu jitsu ontwikkeld om toch iemand pijnloos toch uit te kunnen schakelen en over, uh, ja, te overmeesteren. Uh, daarom werden alle trappen en stoten en, uh, werden eruit gehaald. Uh, zeer gevaarlijke klemmen werden verboden. En zo uh, kwam het veilige uh, judo tot stand. Oké, okay, uh, heb je toevallig ook uh, bekende judoers gezien? Of ken je bekende judoers Of heb je ze uh, ooit met ze gejudo'd? Ik uh, ken uh, uh, Dennis van de Geest. Wie kent hem niet? Um, ik uh, heb uh, verschillende... Nou, die zijn niet echt bekend, maar toch wel... Uh, zeer goede wedstrijdje Judoka's uh, mogen zien, Judo in Haarlem nog. Uh, ja, verder, uh, bij deze sport behoefte ik zelf geen wedstrijden. Maar uh, ja, ik hoop binnenkort uh, toch wel mijn zwarte band kunnen halen van de zomer. Dat hoop ik ook. En ja, mijn tante, nou, een soort van tante is het. De, ik zie hier eentje in één een keer iemand ol zeggen, maar ik weet niet waar hij het over heeft. Die is um, meegedaan met de Olympische Spelen ook, mijn eigen tante. Ik zie iemand zwaaien. Goeiedag, wel rusten, Flores. Ga naar slapen. Slaap wel en wel rusten. Interactieve radio heet dat hier. Maar mijn tante, die hier heeft, is dus ook gehuld. En die. Uh, oh, diegene wil ze excuses aanbieden als mijn tante nu luistert. Die heet. Deborah Gravenstein. Nee. Nee, um, Claudia Swiers. Hé, hey, dat was er. Ja, het dat is mijn tante. Die heeft ook meegedaan met de Olympische Speler. Ja, het, ik hoop dat ze luistert dat ze zometeen misschien nog belt. Want ik heb haar nummer niet in mijn nieuwe telefoon staan. Dan zouden we het natuurlijk even in de uitzending gehaald. Maar uh, Leven ja, levens, ik vind man. het zelf ook een hele leuke judo's er om te zien. Want ze kunnen er ook echt een feestje maken. En ja, dus eigenlijk is het mee. best wel leuk. Hè. Al die bekende judo's, die komen niet eens uit Zandvoort. Niet eens uit Amsterdam. Maar die komen allemaal gewoon uit Haarlem. Zo bijvoorbeeld Dennis van de Geest. En dan hebben we Claudia Sviers hebben we nog. Nou, vergeet zijn broer niet, hè. We zijn Dennis, broeder. zijn vader. Zijn vader, ja. Elke van de Geest natuurlijk. Heeft hij ook geïdood? Ja, natuurlijk, joh. Oké. Okay. niveau En um, er was er nog eentje, maar ik weet niet meer hoe die heet. Heeft volgens mij... Ja, ik weet het alweer. Dat is uh, Henk Grol natuurlijk, die komt ook uit Haarlem. En Mark Huisinga komt die uit Haarden? Weet je dat toevallig? Mark Huizinga... Ik, um, jij stelt weer allemaal van die moeilijke uh, vragen. Het is net 2 voor 12 ja. voor 12 voor een keer. Nee, dat heeft hij helemaal fout. Om precies te zijn is het 13 over 8. En um, ik zie hier iemand kijken van... Waar heeft hij het over? Ja. Maar ja. Um, ik... Denk ik de, de, de de. denken van... Het over? Nou, de, ik heb het overal over. Dus uh, heb je zin om langs te komen? Kijk in één keer... Denk ik, kom gezellig langs hier bij Hotel Hoogland. Um, neem maar een lekker. We praat de hele tijd, als ik iemand wil praten, dan praat de hele tijd iemand eromheen. Heel irritant. ze ja, zijn radio aangegeven hier. Een um, interactieve radio, dus zoals net al zei. Maar Mark Huizinga komt dus um, niet uit Haarlem, die komt officieel uit Vlaardingen. Beetje uit je hoofd zeker? Ja, dat weet ik helemaal in mijn hoofd. Uh, <laughs> ik, zie, ik zie allemaal mensen kijken en... Um, als je meer over Mark gaat wil weten, ik zou even vertellen wanneer hij geboren is. 10 september 1973, Loek ik allemaal in mijn bloot hoofd. En uh, hij is geboren in Vlaardingen en hij is 1,84 meter 84 En hij Judo in de gewichtsklasse van 90 kilo wel te verstaan. Roy. Dat is het dubbele van ik. Waarschijnlijk ook uit je hoofd, maar hij judo niet meer. Ja, dat zei ik toch <laughs> nog? Of heb je dat niet gehoord? Nee, Roy, dat heb je niet gezegd. Ik, oh. uh, het spijt me zeer. Het was een... Uh geantwoord. Oh, want er staat ook dat uh, Mark Huizinga op de Olympische Spelen 2008 uh, verloor hij in de tweede ronde van de Zwitser Sergei Aswande. Mm -hmm. En daar sloot hij zijn judo-carrière mee. Dat doe ik allemaal in mijn hoofd. Ik zat even te denken ik denk, oh ja, jij hebt gelijk. Dus ik denk ik vertel je tegen wie die judoen en tegen wie die verloor dus ook. <laughs> ja, ja lijkt hij net op uh, sport op uh, wat ook wel eens op vrijdag is. Dat is dan met... Uh, met allemaal mensen, met Luc Krom bijvoorbeeld, of Willem van Denzen, of Lena van der onze eigen programmalijster. Maar um, ik denk dat we zo weer een lekker muziekje gaan draaien. En weet je wat ik een leuk nummer vind? Nou, eigenlijk een, een mooi nummer, laat ik je daarop houden. Officieel van voor nummer met I Wanna Know What Love Is, maar nu is het Mariah Carey met I Wanna Know What Love Is... Ja dames en heren, fijn dat u nog steeds luistert. Ik hoor zelf geen muziek, dus ik uh, ga even snel kijken waar het aan ligt. Dus uh, Florian, stel nog een paar leuke vragen aan de uh, luisteraars. Um, juist, mochten jullie misschien ooit hebben meegemaakt, dat je dacht van, Waar ben ik in helemaal terechtkomen, weet je wel. Een avondje stappen en uh, ik hoor muziek. Dus ik ga zo verder met mijn vraag natuurlijk. Dan gaan we nu luisteren naar Mariah Carey. Mooie liedje. I wanna know what love is. I gotta take a.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 I know left to uh hide -huh. It looks like love has finally found me. Ja, dames en heren, fijn dat u nog steeds luistert naar uh, vrijdagavond Live. Het begint hier bijna tien live te in plaats van vrijdagavond Live. Want we zitten nu met, uh, ja, met z'n drieën. Want uh, Florian is er nog steeds. Uiteraard. En uh, is er iemand aangeschoven? Ik zou zeggen, stel je even voor. Uh, ik heet Levi. En uh, Levi draaien. En ik uh, ja, ben gekomen uh, omdat uh, Flo hier is. Oké, okay, jij heet Levi Draaier. Ben je toevallig ook uh, familie van Eh uh, Nou, mijn opa is eerder. Ik ben eerder uh, familie van mijn opa en die, die, dat is dan weer zijn broer. Oké, okay. ja, dat is dan natuurlijk onze geliefde collega bij ZFM Coordraaier. En um, ik heb een vraag aan jullie. Houden nou, jullie een stemme. beetje van gamen? Ik game zo af en toe wel eens, ja. Hoe zit het met jou, Levy? Uh, ik uh, game altijd, meestal met Florian. Oké, okay, en um, op wat voor console? Op een, uh, op een Xbox met zo'n groen lampje of op een PlayStation? Ik, uh, wil, nou ja, wij uh, doen het altijd op een, uh, een PlayStation. Op, een, op wat voor soort PlayStation is het dan? Een PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10? Nee, een 3. PlayStation 3, ja, uh, Roy. Oké, okay, en uh, wat voor games spelen jullie ongeveer dan? Vooral uh, schietspellen. Spelen Sch wij? En wie weet, soms een race spel. En uh, ik uh, zelf vind dat niet zo leuk, een Playstation 3, sorry. Ikzelf, game ook. Ik heb een... Uh, <laughs> ik heb een... Uh, Corinne een in één keer heel zachtjes, dus hoorde u me waarschijnlijk ook. Hij zegt niet te ver gaan. Maar uh, ik heb thuis een Xbox 360 en daar heb je leuke spel op. Zoals Roy, noem dat eens. Je bent natuurlijk een uh, echt verslaafd gamer, zoals jij dat kan zijn. Ja, heel erg. Ik uh, doe aan de... En een leuk spel moet je de hele tijd zingen. En dat heet Lips. Is hartstikke leuk. Singstar. Ik vind het leuker dan Singstar. Ik kon okay. net een. Uh, Leg eens wat meer uit over uh, Lips. Hoe gaat dat in de werking? Nou, dan uh, heb je twee draadloze microfoons. En dan kan je liedjes uitkiezen en dan kan je gewoon lekker zingen van. Uh, wel Engels, maar meestal zijn jaren tachtig muziek, zoals we al een paar hebben gedraaid. Net die namelijk Mariah Carey met I Wanna Know What Love Is. Officieel voor Ragnar. En die staat ook op de lips. En op nog de veel lips. meer. De, bijvoorbeeld Cool and the Gang. Met de That's ja, the way. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. I like it. Kijk. Uh, Leefje. Speel jij ook nog andere spellen? Uh, ja, GTA meestal. Of uh, ja, ja, meestal was een race spel, maar niet altijd, weet je. Uh, maar meestal altijd Black Ops. Dat een, Black uh, Ops, op, wie kent het niet? De nieuwste Call of Duty. Ja, um, ik, ik heb hem eerlijk gezegd nog niet. We gaan hem wel binnenkort kopen. En uh, ik speel nog de oude Call of Duty natuurlijk. Ja, dus die is en dat is, hoor, is um, Call of Duty 3 en 4 speel ik nog wel eens. Oké, okay, doe je goed. Het zijn uh, toppers, klassiekers. Ja, vooral klassiekers, een beetje oud, ja. Het is dus klassiekers vooral. En. Um, ik heb ook een laatst een nieuw spel gekocht. Dat vind ik zelf een heel leuk spel. Het is een race spel. Dat is de nieuwe Niet voor Speed. Zo zo, Roy, Roy gaat racen. Ja. Um, op die wie Zandvoort. Nou, dat nog net niet. Ik denk dat ik dan hier uit de bocht vlieg. En ik denk dat... De uh, bocht De tarzan bocht hoor ik hier. Ik voel me net thuis En ook, oh, oh. Nee, oh. doen we toch niet. Maar um, we gaan zo verder We gaan nu naar een nummer luisteren. Als die... Uh, ja, waarom niet? Naar de game van Doughboys featuring Travis Barker. Yeah. Force tools in the white socks, fit it on my forehead, try me, go ahead, I bring out the polka dots, put guamay on your forehead, yeah, it's the new king of everything, your girl can't say no to me, I'm like a wedding ring, maybe it's how I pour that patrol, maybe it's how I smell a pair of silk cologne, maybe it's how I write, when I'm in the zone, and I'm sick of getting, just leave me alone. And tell Dr. Dre to pick up a phone before I climb through his window like Doc. I'm home, running the rock like OJ. Boy, it's a throwback. Keep that. The all to show me where the stove at. Get a job, some bacon soda, tell them hold that. The world is my grandma's kitchen, tell them please I'm back. The dope boys in the building. What's up? The dope boys. What's up? The dope boys. What's up? The dope boys in the building. Yeah, what's up? The dope boys. What's up? The dope boys. What's up? The dope boys in the building. what's up? The dope boys. What's up? The dope boys. What's up? The dope boys in the building. What's up? The dope Boys. What's up? The dope Boys. Yeah. The dope Boys in the building. You couldn't smell that money coming out that old nine Porsche truck. I stopped traffic with the rims I'm sitting on. The main high beams. My wrist is on. The same thing that Ludacris is on. Disturbing the peace with my stash missing stones. Yeah, count that work like a paycheck. And you couldn't play the game in a tape deck A boss never touch work if any take tape yet That's how you get stuck I practice six sets And I take Miss Jackson, girl, with my tone Lick, lick, lick like Shauna and have a scroll. Show him my Anaconda and have a strong.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 wat gebeurde nou? er nou? Dat zijn nummer zomaar afgehaald. Nou dat was hem, um, zoals je waarschijnlijk wel had gehoord, of niet? ik vond het zelf niet zo heel leuk nummer ik denk ik zoek een nummer over game op maar dat was dus niet zo leuk vond ik het was de game van Doughboys featuring Travis Baker en um, Florian Levy ja, kijken doei. jullie wel eens naar uh, The Voice of Holland uh, mm. ja ik volg het bijna iedere week maar ik heb soms dagen dat het niet kan nou ik uh, kijk het wel meestal met mijn ouders maar niet, al niet altijd meestal oké okay, ja yeah. en voor um, de mensen die um, ...die het willen weten over drie minuten... ...begint de finale of de Voice of Holland. Ik heb de finale gemist. Kun je even uitzeggen uh, wie er door is? Ja, dat kan ik zeggen. Kim de Boer is door. Kim de Boer, die kennen we. Wie haar niet. Ja, Lekker ik vind Wallen. er zelf een van de beste. Maar uh, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar ik was zelf wel erg fan van Ben, moet ik zeggen. Is die door? Ben. Nou, jammer genoeg heb ik al goede mededeling. Nou, een slechte mededeling. Voor de mensen... Hij is jammer genoeg door, ja. En uh, 41% van de Nederlanders... ...die meededen aan een pool... maar liefst 66.900.000 mensen... ...die vinden dat Ben zo dus ...dan moeten winnen. Okay. En... Uh, ...ja, de... ...Mark Rutte, ik weet niet of jullie die kennen... ...die... Uh, ...Mark Rutte nooit van gehoord, is onze eigen minister-president... Ja jongens, we hebben hier echt gaan uh, gewoon live gewoon vragen beantwoorden. Uh, Mark Rutte, dat is onze eigen minister-president. Die is ook een uh, groot fan van de Voice of Holland, maar we waren nog bezig met uh, wie er in de finale staat. Zoals ik al zei, Ben Sounder staat in de, in de finale, ja. Kim staat in de finale, Kim de Boer. Pearl staat al in de finale en onze eigen blonde Leonie. En uh, ja... Wil je meer weten? Ik zou zeggen, kijk eventjes snel natuurlijk op de op RTL 4. We beginnen over 1 minuut, maar wij geven jullie alvast een soort van voorproefje. Want wij gaan zo beginnen met onze eigen band sounders. Met You Somebody. Ik zou zeggen, luister goed. Als jullie heel even twee seconden de tijd nog hebben, want we hebben eerst een stom reclamefilmpje. Dus uh, Florian, ik zou zeggen, zing het eens eventjes gezellig vol. Met een kort jakje ofzo. Altijd is kortjakje ziek, midden in de week, maar zondag niet. Maar zo precies op tijd voor de Voice of Holland. Het was eigenlijk helemaal niet zenuwachtig, nu een heel klein beetje. Maar het, uh, zodra ik weer loop is het weg. Ja, yeah, ik heb ook niet eens geoefend eigenlijk om eerlijk te zijn. Want uh, ik denk als je te veel oefent, dan uh, ben je te gemaakt. Ik ga door de grond jongen hier. Dan. Als je niet oefenen, dan ben je meer jezelf en dan als het goed is, dan vloep ik het eruit. Ik ga even een voorspelling doen. Ja. Ze gaan alle vier drukken. Drie, twee, best en gaan door. Gaan we zo meer oefenen? Is de eerste zin drie tegelijk. Je ja? ik kan like you and you know how speak. Met het is heel gevoelig, en mooi. Hij is geboren zo te zingen. Ik ben een beetje even geraakt, Zoals jullie al horen, dit was een live-opname van Band Sounders met You Somebody. Ondertussen is het alweer begonnen, onze Voice of Holland, al twee minuten lang. Maar we houden natuurlijk wel uw radio aan, ook al, ja, ook al zit zitten te kijken. Zet dan het geluid uit? Oh nee, is ook weer niet slim, hè? Want dan kan je niet uh, horen wat ze zingen. Maar Florian wou nog wat zeggen. Oh ja? Uh, ja. Uh, Roy, ik heb ook nog een vraag aan jou. Ga jij een beetje... Uh... Uit in Zandvoort. Weet jij hier een beetje de plekjes? Ik doe maar zitten hier gezellig in Hotel Hoogland natuurlijk, maar... Ja, ik kom zo af en toe ook wel eens in een café. Ik mag geen reclame maken, maar het zit in de Haltenstraat op een hoekje. schuin tegenover over een ander bekend café. Die zit ook op een hoekje. En daar tegen, tegenover het café waar ik kom, daar zit uh, eerst ook nog een... Uh... Café Het Hoekje zeker? Nee, nee, nee, nee. Dat, Dat is. is in Haarlem. Oh, maar uh, daar zat eerst een kledingwinkel, maar die is ondertussen ook weer weg. En daarnaast zit ook nog een café, die is ook al een tijdje weg. Dat heette uh, Het Lokaal, dat kan ik nu wel zeggen, want die is toch al failliet. Maar uh, kennen jullie nog een beetje de uitgaansplekjes van Zandvoort? Levi of Florian? Ja, ik mag natuurlijk geen reclame maken, maar er zit een eh. Uh, ja, een, uh, een, uh, ja, we gaan natuurlijk zeg maar discotheek meestal, we gaan ergens wat drinken. Soms doe ik dat met Levi, soms ga ik met mijn neef. Met, uh, ja, ik weet heel van, toevallig, nee. je hebt ook een broer. Ga je ook eens met je broer uh, gezellig groeien? Ja, ik ga ook met mijn broer natuurlijk. Ik heb een tweelingbroer. Uh, ja, ik hoorde ook dat veel uh, broers het ook met elkaar niet goed kunnen vinden. Maar over het algemeen uh, kunnen we het zeer goed vinden met elkaar. Uh, ja, maakt altijd wel goed. We houden wel redelijk van dezelfde dingen op zich. Uh, Oké, okay, ja. Uh, Af en toe een mondjesmaatse ruzie. maar dat moet kunnen toch? Ja, zo zijn broers en zussen nou eenmaal met elkaar en uh, waar leef je op welke school zit jij eigenlijk? Uh, ikzelf zit op uh, praktijkschool Oosterhout. Uh, het is een school uh, ja, waar je zeg maar uh, dingen kan leren voor als je zeg maar uh, hout wil, metaal of uh, koken zeg maar. is dat elektrische dat ik wat wil, uh, dat ik koken wil gaan doen. dus dan loop ik dus ook stage en zo. dus dat gaat dus in zeg maar mijn vierde jaar zit ik nu. dus mijn laatste jaar en dan uh, ga ik, uh, dan ben ik dus nu stage aan het lopen, drie dagen. Dus dan, uh, ja. En bevalt het je stage? Ja, bevalt me heel goed. Uh, volgende week woensdag is mijn laatste dag bij de Huizen de Duinen. En dan, dan ga ik naar de uh, uh, Club 23. Ga ik daar stage lopen. Dus, ja. Oké, okay, en, uh, ja, Florian, op welke school zit jij, Florian? Nou Roy, dat je dat niet weet zitten bij elkaar op school, joh. Echt waar? Ik ja. heb je nog nooit gezien daar. Nee, het is ook zo'n grote school. Dat, dan, dan loop je elkaar gauw mis. Maar uh, ja, ik zit nu ook in mijn uh, examenjaar. en uh, ja. Sorry, ik heb het herhaald. Ik verstond het volgens mij verkeerd. Ik zit ook in mijn examenjaar. Ik ga er wel vanuit dat ik slaag. Ik doe natuurlijk altijd hard mijn best op school. Doe je hard je best? Dus ik kan je ook heel hard slaan, hoor. Dan ben je ook geslagen. En dan uh, nou Doe je ook hard je best, denk ik? Niet zo grappig doen, we zijn nog steeds op de radio. Maar in ieder geval, uh, ja, zit, uh, nog zo, ja, ik ga naar mijn examenjaar en daarna wil ik uh, in de beveiligingssector uh, gaan proberen een opleiding <laughs> in de beveiligingssector. Ja, sorry, ik lach, sorry dat ik lach, maar uh, als ik naar Florian zo <laughs> kijk, dan zie ik zo eeuw mannetje staan... En dan uh, zie je dat er voor je, voor zo'n partij zie je met zo'n hele breed iemand en dan zie je hier een nieuw jongetje staan, best wel slank en uh, dat gaat dan een beveiliging in. Ik zou er persoonlijk niet zo bang voor zijn, maar ja, wie ben ik om daarover te oordelen? Het blijft Bruin de band judo hè Roy? Nou, ja, Bruin nog geen zwart. Nou, dan gaan we nu luisteren naar Jan Smit met dan volg je haar benen of misschien wel haar tenen, maar we gaan het hebben over haar benen. We'll Luisteren naar uh, ZFM Zandvoort hier op uh, 106.9 in Hotel Hoogland. En ja, wij wouden het ergens over hebben mensen. Waar gaan we het over hebben? Ik uh, had een vraag aan de mensen die uh, misschien luisteren. Wat is nou echt geluk? Ja, vertel eens. Wat nou, is nou geluk? Mocht je het antwoord weten? Bel dan alsjeblieft even 06-3128-5203. Als je dan heel even wacht hè. Wat voor geluk heb jij Ooit meegemaakt in je leven, Florian. Nou, ik zal je even wat vertellen over geluk. geluk heeft, uh, geld maakt niet gelukkig, zeggen ze. Ik uh, betwijfel dat. Maar in ieder geval, ik vond gewoon 15 euro vanmiddag. Uh, 15 oh, ja. euro? Ja, nou, het sporten. Ja, dat laat vond. maar raden. Je moeder sportte maar nee. Nee, nee, nee. Gewoon op het fietspad. En ik dacht, nee, daar ligt een tientje. ik ga even kijken. Nou, er zat er nog 5 euro in. Ik dacht, nou, dat is weer geluk voor mij. Maar geluk kan natuurlijk ook zijn uh, gezondheid. Gelukkig met je familie. Um, Leven hier, weet jij nog wat uh, vormen van geluk? Geluk, geluk. Uh, ja, zeg maar slagen of zo, voor test of zo. Uh, voor test. Uh, en uh, voor jullie bijvoorbeeld. Nou, dat is een vorm van geluk, ja. En um, heb je, geloof je ook in gelukse reliquien? Is dat klavertje 4? Bijvoorbeeld, of een geitenpoot, of een... Uh... Konijnenpoot, sorry. Geitenpoot. Uh, ik moet steeds denken aan een meisje uit mijn klas. Maar die lijkt op een schaap en een geit tegelijk. Sorry uh, dat ik het dan zo uitmaar. Ik heb geleerd om mijn moeder de waarheid te vertellen. En, uh, maar uh, zijn jullie daar ook nog een beetje mee in de weer met van die geluksdingen? Ik uh, geloof op zich best wel in een klavertje 4. Maar een konijnenpootje gaat me iets te ver. Ja, vind ik ook wel zielig hoor. De slag hier is zo konijn. Ja, ik ben er eens over nadenken, maar uh, Levi, doe jij nog aan geluksreliquieën? Uh, hmm. Het was in één keer heel stil hier op de radio. Wat gezellig. Nou, dan... Uh, nee, dus, ik, zie uh, ik hier uh, zo... Levi's uh, microfoon doet het zo te zien hier heel slecht, maar ik hoor dat hij het uh, in een geluksmedaillon gelooft. Dat uh, ja, is een vorm van geluksreliquieën. Uh, ja, wil jij je geluk delen? Het kan nog een kwartier lang. Ik zou zeggen: bel dan het nummer 06 31 28 5203. En voor de mensen die het niet hoorden of geen pen en papier hadden, wil jij weten wat geluk is? Bel dan gewoon 06 31 28 5203. Of nog één keer: herhaling 06 31 28 5203. Ik zeg: we gaan gewoon verder met muziek. En de muziek van nu gaan we gewoon doen. Dat is Kate Perry. Ja, gaan we niet doen, Kate Perry. We doen gewoon. Uh, ik vind het eigenlijk een heel leuk nummer. En dat nummer heet. Ja, welk nummer zullen we doen? Ik ga een hele leuke opzoeken. We gaan gewoon naar de carnaval. Wat overigens over een maand begint. En dat heet. Hey, we willen ijsberen zien. Of zo, het Duitse nummer in het Nederlands gezegd. Hey, we willen ijsberen zien. Ja, dames en heren, dat was een um, voor convoy met hey, we willen zijn. En ja, hebben jullie wel eens in het echt een ijsbeer gezien, Levi hier Florian? Ja, de dierentuin. Een dierentuin? En jij, Levi? Uh, ja, ik ook. Ja, ik um, We ze ooit wel in het echt gezien in Antarctica of zo. Ik zit hier ook aan tafel, heel toevallig. Ik zit even te kijken. We zitten hier alle vier met een Blackberry. En ik lijken nog het minst aan te komen. Ik zie hier gewoon. Twee mensen met de Blackberry deden tijd spelen. Ja, dan krijg je mijn tekst door binnen. Wat voor teksten? Je doe je het dan? Dan krijg je niet eens. Uh... Ja, ik hey, doe nou, het gewoon nou, aan mijn hoofd. Dingen zeggen, hè? Dus ik nu zeg ik doe het aan mijn hoofd. En um, zo meteen dan hebben we natuurlijk. See it. En daar wordt allemaal van die lekkere plaatjes gedraaid. Dus we gaan nu ook zo'n lekker plaatje draaien. En dat heet de Swedish House Mafia. Dit is de officiële remix. De schuilschaafs maffia met One, daar komt hij dan One. Ja, dames en heren, u hoorde de Swedish House Mafia met one En we hadden net toevallig over geluk en toevallig gebeurde en net iets gelukkigs. En uh, ja, de, ze deden een weddenschap met een muntje gooien. Een muntje die je had gevonden bij die 15 euro, want Florian heeft daar ondertussen ook wat lekkers van gekocht. Wat heb je daar eigenlijk van, van lekkers voor gekocht? Ik heb er een, uh, een ijsje van gekocht. Een ijsje met dit weer. Ja, Kitkat ijsje Kitkat ijsje wel lekker Ik zou er zelf ook wel in lusten Misschien gaan we zo meteen nog gezellig naar het café toe Ik weet het allemaal niet Maar um, we hebben nog 9 minuten voordat we moeten stoppen Dus um, wil je nog snel wat vertellen Binnen die 10 minuutjes Wel dan 0631 ja, 0631285203 Dus um, wil je iets vertellen Of weet je niks te vertellen Of wil je gewoon je verhaal kwijt Ik zou zeggen dan moet je gewoon eventjes lekker bellen naar ons. Maar ja, want wie wilde nou niet bellen? Dus we gaan het gewoon nog één keer uh, zeggen. En het uh, nummer Herhaling. is... Wacht even, hoor ik nou wat? Herhaling. Ja, dat klopt. Dat is 0631285203. We gaan zo weer lekker verder muziek draaien. En uh, of heb je verzoekjes, je kan ook gewoon bellen. En nu komt Santa's Party. Lekkere kerstmuziek van Nick en Simon. Een lekker kerstnummer. Santa's Party van Nick en Simon. Altijd gezellig om dat te draaien. Nou, bijna zomer. Ik wou zeggen in de winter, maar... Dan klopte het nog wel, maar het is alweer bijna zomer. En, eh... Uh, Ik heb de zomer Eh, uh, uh, Florian, wat zei je nou? Zing het eens voor die microfoon? Ik heb de zomer in mijn bal. Oh, ja, yeah. Florian gaat los, allemaal aan de kant. We gaan, uh, Zo nog uh, verder, want we hebben nog maar... Uh, Vijf minuten, om precies te zijn vier minuten. Oh. Oh, wat jammer nou. Ik, uh, we gaan zo afsluiten met een mm -hmm. nummer. Waar we eerst faya codieren met melk en suiker draaien. Maar ja, ik praat nog even een klein minuutje. Samen met Levi en Florian. Want ja, stel dat er nog een keer zoiets gebeurt zoals vandaag. Hebben jullie dus zin om dan nog een keer terug te komen binnenkort? Oh. Heb jij daar zin in, Levi? Lijkt het jou leuk? Nou, als vlog gaat, dan ga ik ook. En uh, het lijkt me gewoon gezellig om dit te doen. En Florian? Wat wil jij? Levy? Wat wil jij? Nou, ik, vind, ik... Uh, ik vind, zou echt graag wel terugkomen, echt waar. En jij Florian? Als we ons terug willen hebben hier, dan, uh, dan wil ik dolgraag terugkomen in dit uh, Hotel Hoogland. Nou, um, Frits, eet smakelijk. Bedankt voor de gastvrijheid hier in Hotel Hoogland en wij sluiten af... Binnen een paar seconden met het lekkere nummer. Drie minuten van Carlo en Irene. Ik weet niet of jullie nog kennen, Telekids. Ken, je, ken jij dat, um, Florian, ken je dat nummer? Telekids. Ik uh, heb er nooit echt uh, strak gevolgd. Maar misschien Levi. Levi, heb jij vroeger naar Telekids gekeken? Uh, nee, niet echt. Vroeger? Omdat um, Frits vraagt waarom vroeger? Nou, vroeger was het op tv en nu niet meer. Maar uh, ja, we hebben nog drie minuten. En ik zeg: uh, hopelijk tot de volgende keer. En uh, bedankt voor luisteren. En een Hier is hele dit... fijne avond. En nog een fijne avond. En voor de mensen die gaan slapen: wel rust. En nog een fijne voortzetting verder. Je stedelijk is met drie minuten.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 Wie zou dat zijn? Ik vraag het even aan het koor. Nog drie, vier minuten voordat ik stop. Dat ik kan, dat ik nog Straatjes heel in.